Waterwal gemoet met het RMS-journaal. Het is onduidelijk hoe het op dit moment is met de gezondheidstoestand van Peter R. de Vries. De Amsterdamse burgemeester Halsema zei gisteravond op een persconferentie over de aanslag op de misdaadverslaggever dat hij vecht voor zijn leven. Ze noemden hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. Er zijn drie verdachten opgepakt onder wie de vermoedelijke schutter die hem aan het begin van de avond van dichtbij neerschoot in het centrum van Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekendgemaakt. Demissionair premier Rutte noemt het neerschieten van de Vries een aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie. Hij overlegde gisteravond samen met minister Grapperhaus bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Grapperhaus wilde niet ingaan op vragen over de beveiliging van de journalist. Minister Slob van Media schrijft op Twitter dat we deze brute aanval op de journalistiek... persvrijheid en daarmee democratie nooit mogen tolereren. En ook Kamerleden spreken hun afschuw uit. 80% van de ondernemers die van maart tot oktober vorig jaar corona-loonsteun aanvroegen... moeten die deels of helemaal inleveren. Het omzetverlies van deze ruim 50.000 ondernemers viel mee. In totaal moeten ze ruim 4 miljard euro aan loonsteun terugbetalen...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 Het weer nog. De zon laat zich geregeld zien vandaag. Het waait een stuk minder. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij 20 graden aan zee tot lokaal 24 graden in het middenland. Dit was het tms journaal ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Around, to ride that way, even night and day, say you're ready for enough. You've been messing with the wrong crowd. Way too many drinks.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 I'm Gimme, give gimme, give gimme give just a little smile Dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Advocaten reageren verbijsterd op de aanslag op Peter R. de Vries. Advocaat Schouten, die de Vries inhuurde als adviseur voor zijn cliënt en kroongetuige Nabil B., zegt dat hij alleen maar kan hopen dat Peter nog leeft. Ook het Koninklijk Paar reageert geschokt op de aanslag op de Vries. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima schrijven op sociale media dat journalisten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk moeten kunnen doen. En ander nieuws: New York krijgt waarschijnlijk voor de tweede keer in zijn geschiedenis een zwarte burgemeester. 60-jarige oud politieman Eric Adams heeft de democratische voorverkiezingen gewonnen. En de kans wordt klein geacht dat zijn republikeinse tegenstander hem in november kan verslaan. Het weer nog regelt zo'n van vandaag, grotendeels droog, Het wordt 20 tot 24 graden. them when it's called Another Day. And I hear they say, yeah Another not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 Seulement, quand c'est fini, alors on dort. CFM. CFM's aan het volgen. CFM's aan volgen. 106.9. FM. 106.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 strange reaction